Daar gaan we weer. Ja. Ja. Beste mensen, pak een broodje, neem wat te drinken. Ik stel voor dat we om vijf over gaan starten. Dat is over één minuut, wat mij betreft. Op de laatkomers komen ze ook even de gelegenheid te geven. Dit Wie echte achterhoekers, dat kan weer Luisteraars, hartelijk welkom terug in die prachtige achterhoek. En welkom ook op het werkplein oost Achterhoek in Winterswijk parel van het oosten. Een prachtige plek. achterhoek. Oh, achterhoek. Eh, de actuele ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt. Ik kan er een heel verhaal over vertellen, maar ik zal het even heel beknopt doen. Eén stroom werkzoekenden. We zien eigenlijk vanaf half november dat er een enorme toestroom is van werkzoekenden richting de UWV-werkbedrijven. De bunnen in het westen die zeggen achterhoek. Dat is toch enkel grols, je neven en koeienvlaai. Dan zeg ik, je hebt leu, Portleu en Stumkes. Want toevallig heeft deze streek meer industrie dan gemiddeld elders in ons land. is de achterhoek wel aangetast. Dat heeft ook alles te maken met de werkgelegenheidsstructuur. Dus met name in de Oost-Achterhoek zie je dat de industrie daar heel sterk over vertegenwoordigd is. En dat met name op dit moment de sector is waar de grote klappen vallen. Helaas en daardoor worden we ook harder getroffen door dat wereldwijde economische gedonden. In de oost achthoek is het op dit moment nog even iets slechter dan in de West-Achterhoek. instroom van werkzoeken is sinds de malaise zo ongeveer verdubbeld en een flink aantal bedrijven het werktijdverkorting WTV aangevraagd. Mijn naam is Erik Lengenumik. Ik ben van het servicepunt werkgevers binnen het werkplein Oost-Achterhoek. We hebben het over werktijdverkorting. <laughs> ja, we de laatste maand of twee maanden toch wel heel wat werkgevers gehad die in een heel kort tijdsbestek de orde portefeuille zeg maar, van helemaal vol naar bijna leeg zien lopen. En die kom je dus hier in een, ja, depressief wil ik niet zeggen, maar toch wel een teneergeslagen en een sombere indruk komen die hier binnen. Vandaag kom we je op bezoek bij een bedrijf dat werktijdverkorting heeft aangevraagd. WTV. In een grote bouwkeet zitten de mannenbroeders plus twee dames in een cirkel rond het powerpoint scherm... ten einde te worden voorgelicht over mobiliteit, employability en het ervaringscertificaat. Mensen, mijn naam is Dictering. We waren helaas wat vertraagd, want de situatie waar jullie nu in zitten, in de werktijdverkorting... gebeurt veel meer op dit moment en dat betekent ook dat het scholingsfonds voor de timmerindustrie... Gewoon veel gevraagd is momenteel. Mensen, het is serieus shit waar we in zitten. En omdat we in zwaar weer zitten in Nederland, denk ik dat je als werknemer er verstandig aan doet om eens te kijken wat voor kansen dit ook biedt. En juist daarover wil ik het even met jullie hebben. Voor bedrijven is het belangrijk dat hun medewerkers bijblijven. Ja, wij maken het aantrekkelijk voor onze medewerkers om te leren. Want dat is goed voor hen, maar zeker ook voor ons bedrijf. Werkervaring kun je nu in kaart laten brengen. De medewerkers kunnen een ervaringscertificaat aanvragen. Iets voor uw bedrijf? Uh, Arjan Bakker, projectleider EVC bij Stichting Houten Meubel. Wij hebben hier bij de werknemers het EVC uitgezet. Dat is het uh, afgekort ook voor het ervaringscertificaat, maar ook voor het erkennen van verworven competenties. Mijn ervaring is inmiddels, want inmiddels zijn wij bij een zeer groot aantal gedwongen ontslagprocedures betrokken. En het blijkt in heel veel gevallen dat heel veel mensen heel veel kunnen en kennen. Maar dat als we op hun cv kijken, dat er eigenlijk alleen maar een LBO-diploma aanwezig is. En in heel veel gevallen zelfs dat nog niet. Kom je in zo'n situatie... Terecht bij een mobiliteitscentrum, die, die nu aan alle kanten opgetuigd worden, ja, dan krijg je een gesprek met een, met een werkcoach. En de werkcoach zegt: van, Nou, wat is je hoogste diploma die je hebt? Ja, als je moet zeggen lagere school, dan worden daar vervolgens banen bij gezocht die op dat niveau zitten. Terwijl jullie op een niveau gewerkt hebben die veel hoger ligt, maar dat is niet zichtbaar. Even een stukje ervaring wat ik dan heb. Uh, iemand die heeft een, een hele grote dvd-collectie. Die dvd-collectie uh, was, was uh, tussen de 250 en de, en de 300 stuks. Die heeft hij heel mooi gearchiveerd. Uh, dus op naam en, en op datum en, en noem maar op. En dat archiveren, archiveren is een onderdeel van een stukje vakopleiding. Dus uh, je moet kunnen archiveren. Als je iets hebt uitgevoerd en je hebt het genoteerd, dan moet je het ergens weg kunnen stoppen. Dat, en zo kun je dat dus weer ergens uh, terug laten komen. Maar zo'n vakdiploma, dat is, ja, dat is echt wat waard. Maar als je met zo'n ervaringscertificaat aankomt, dat heeft ook iets neus. En, um, nee, een ervaringscertificaat zegt juist waar je staat. En dan zegt het niet van nee, nou, je bent... kan wel zien dat je geen volledige opleiding hebt. En dat laat het natuurlijk zien, maar dat laat niet zien. Als je alleen je LTS-diploma hebt gehaald, laat het niet zien van oh, je hebt alleen maar je LTS-diploma gehaald. Nee, dan laat het juist zien van hey, ik heb wat meer als LTS. Kijk eens wat een ervaring ik heb. En dat wordt erin vastgelegd. Weet waar je staat? Vraag je ervaringscertificaat. We zijn er nu nog vragen over dat uh, EVC uh, project? De, de zit er voldoende, zit voldoende kennis aan deze kant van de tafel. dus. Uh... Ja, schrik ja, dat uh... oh, niet nou, ik... ja, aan. Ja, dat weten we nog niet, hè? Ja, Ervaren weten we Sorry, sorry. Ervaring zit er wel. Hey, maar ik bedoel over de... Ja, sorry, zo bedoelen we het niet. Hè. Jan Reumer. ik zit hier op de heftruck. aan- en afvoeren van producten. Uh, af en toe de bouw op reparatie, uh, injecteren en handenspandiensten in de fabriek uh, doen. Ja. Het uh, is, uh, is nooit leuk natuurlijk zoiets, dat, uh, ja, je zit eigenlijk een beetje met het zwaard in de nek. Uh, zit je eigenlijk hier van toch van ja, je kan er weer mee in en, ja, het liefst doe je gewoon uh, de hele dagen werken. Tenminste dat, dat heb ik in me. Het zwaard in de nek, dat klinkt ook wel uh, alsof het op ja, elk moment mis kan gaan. Ja natuurlijk, uh, uh, het enige zekere hier is het onzekere. Dus, ja, elke dag wat dat we hier, nou hebben we hier hebben wel verlenging aangevraagd. Het is nog maar weer de vraag of het rondkomt. Ja, en het werk laat het ook nog niet eigenlijk toe om de hele dagen door te werken. Dus Omdat je veel minder orders hebt. Ja, ik voel het als een zwaar in de nek, dus een beetje een last op de rug. Iman Hoogland. Ik ben in een lijmerij, span te buigen. Wat hij doet, dat is best specialist. Erbij. Ja, dat is specialist. Te dus dat het is wel moeilijk om ergens anders zoiets te vinden. Dat denk ik ook wel, dat is er haast niet. Dan, moet je, ja, dan kom je gauw niveau lager of wat. Of, ja. En deze tijd, dan, dan red je de haast niet, dan kom je helaas aan vrijwilligerswerk of zo. Dan, of... Ja, ik zat u ergens tussen de 40 en de 50. Nee. 56. Dus dan ben je van binnen je hoofd voel je nog heel jong, maar de rest van de samenleving die zeggen een oude knakker, ja. Ja, dat hebben wij ook al Dan kom je nauwelijks ik het eigenlijk zo bekijken en ik van ja, ik kom denk misschien niet meer aan de bak. Nou wel, omdat je te oud bent. Dus dat, het is moeilijk maar. Ik blijf het beste van open. Dus... Word je er depressief van? Heb je er nee, zorgen nee, nee. van de mijn hypotheek? Nee, nee, nee, nee, nee, nee dat niet meer. Dat. Ik, ik zie het op me afkomen. Ik heb het jaren terug, dan moet ik me drukken om. Ik ben nou een oude leeftijd en uh, elke dag genieten. En, uh, ik zie het wel, ik doe mijn best en dat is mijn... Anders dan red je niet. Nee, maar dat is de andere, andere kant van het verhaal. Ze willen jongens van 16 hebben met 14 jaar ervaring. Dat is gewoon het krommen hier in de hele maatschappij. Ja, ja. Dus, uh, ja, het blijft gewoon een koffiedik kijken op het moment. Ja, het moet, ja ik zal het ook moeten solliciteren, maar ik weet bijvoorbeeld al dat het uh, nul op het is. U bent te oud. En dan krijg je allemaal hele dikke mappen, die moet je allemaal invullen om te kijken of je recht hebt op een ervaringscertificaat. Ja, nou. Zijn er dingen die u denkt, van, nou, dat, dat vrijwilligerswerk heb ik gedaan? Of, of, uh... Er zijn er wel een paar dingen waar ik, waar ik al wel doe. Ik doe ook uh, bij een voetbalvereniging fluiten elke zaterdag. We zijn nu met vrijwilligerswerk bezig bij de Oinam. dat is hier zo'n verzorgingsthuis. Ik heb dat nu al twee keer gedaan, het is eigenlijk niet mijn pakje aan, want die mensen zijn een merendeel dement en heftig is dat, dat valt dan heel erg tegen. Um, bij ons bestaat het nu zo'n zes jaar, het EVC-traject. Het bestaat al ietsje langer uh, daarin. Hoeveel certificaten hebben jullie uitgegeven in die zes jaar? Um, nou, we zijn eerst met een pilotfase begonnen. Uh, uh, dat was de eerste twee jaar. Toen hebben we ongeveer 15 uh, tot uh, ja, tussen de 15 en 20 certificaten uitgegeven. En, uh, de afgelopen twee jaar zijn er denk ik zo'n uh, zo, zo 50 mensen. Uh, zijn Er met een ervaringscertificaat dat diploma. ja, wij hebben niet zo iedereen, heel... iedereen kan toch wel wat? Ja, iedereen kan wel wat, maar het is nog relatief nieuw. Mensen moeten het, het, het woord EVC of ervaringscertificaat nog leren kennen en dat ja, het is sowieso bij en bedrijven en bij mensen zelf nog, nog, nog onbekend daar. Wou ik het eigenlijk bij laten als er nog vragen zijn, dan schiet los. UWV is zo geschrokken van alle toeloop van arbeidslozen, werktijdverkortingen en ontslagen, dat ze bezig zijn zogenaamde MC's, alias mobiliteitscentra, in het leven te roepen. In Doetinchem is een bijeenkomst waarin dit MC-idee besproken wordt met particuliere loopbaanadviseurs. Hi, Debbie Helsel. Hi, hey. hey. Debbie Hallo. Hi, oh, Debbie Heltschel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Kees Walda, voor degene die mij niet kennen. Ik ben vestigingsmanager van het UWV-werkbedrijf Vestigingen Doetinchem en Ulft. Dit is mijn collega Henk Korten. Ik ben uh, Henk Korten. Vestigingsmanager van het UWV-werkbedrijf in de Oost-Achterhoek. Dat is de omgeving winterswijk Berkeland tegen de Duitse grens. Um, welkom op de startbijeenkomst uh, zoals ik dat uh, genoemd <coughs> uh, heb uh, voor het uh, privaat van het mobiliteitscentrum Achterhoek. Um, ja, op de eerste sheet uh, heb ik een, uh, wat uitspraken van, uh, van, uh, van Donner gezet. Deze, deze laatste is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Uh, WTV, hè, werktijdverkorting. Geen maar olie, maar beter dan ontslag. Nou, het mobiliteitscentrum is opgezet om bedrijven die door de financiële crisis in de problemen zijn geraakt... Ja, om daarmee in gesprek te gaan en om te kijken van of er in de sfeer van, van werk- naar werkbemiddeling iets gedaan kan worden... dan wel of de medewerkers waarvoor op dat moment geen werk is, via om- en bijscholing ja, beter toegerust kunnen, ja, kunnen raken voor de toekomst. zonder dus crisis was het hele mobiliteitscentrum niet geweest? Nee, nee. nee. Dat is een één op één relatie. Ja. Ja. Omdat we nog veel meer bedrijven in nood verwachten... ...en wordt dat eigenlijk onder de vlag van het mobiliteitscentrum opgepakt. Dat centrum, dat klinkt zo locatie, maar het is eigenlijk geen locatie. Het is iets wat tussen hoofden zweeft. Ja, dat, dat wordt in elke regio weer anders ingevuld. Kijk, hier is het zo dat we uh, vanaf het moment dat we in de achterhoek wisten van dat er een mobiliteitscentrum zou komen, dat is eigenlijk nog maar vrij recent bekend geworden, hebben wij direct een overleg gehad met en binnen een week met alle publieke partijen van: nou, dit gaan we doen als UWV werkbedrijf. Uh, we willen het alleen niet alleen oppakken, we willen het samen met, uh, met jullie doen. En dan onder jullie werd dan begrepen de werkgevers, maar ook mensen vanuit het onderwijs, ROC, uh, ja, hoger onderwijs, uh, gemeenten. Alle partijen zaten aan tafel en die hebben ook aangegeven dat ze, dat ze daar volop in mee willen. En hebben ook uh, uh, menskracht en middelen uh, ter beschikking gesteld. En nu gaat het erom om, om ja, naar een goed werkbare vorm uh, te komen. En dan uh, liefst ook met korte klappen diezelfde dag komen tot een uh, gericht actieplan. werktijdverkorting en faillissementen. Nou is het zo dat bij wijze spreken sociaal plan wordt uitgesteld En vervolgens komen er daar twintig of dertig man die een bedrijf zeg maar over heeft een sociaal plan voor, kunnen die ook bij het UWV terecht? Jo, Ja? Ja, natuurlijk wel. Oké, okay. en normaal heb je een sociaal plan, daar nou, wordt 180.000 euro uitgeteld voor, voor de begeleiding eh, naar buiten. Zeg maar wat, en zij zeggen van nou simpel, ik kies voor het UWV nu, want het kost me niks, of is dat niet zo? Um... Ten opzichte van een, een commercieel bureau die uh, wel geld vraagt voor ja. de begeleiding? Okay. Ja, maar, da, da, da, dan, ja, euh, zit daar voor de de daaronder? Daar ja. de ja. vakbonden? Nou, waarom, waarom vraag ik dat? Ik werd gisteren gebeld door iemand van, uh, uh, van de bond. En die gaf dus aan dat er dus bedrijven waren die zeggen, nou, ik ga naar de UWV, ik ga voorbij aan die private bedrijven, want zij lossen mijn probleem op. Ze zitten natuurlijk altijd een spanningsveld in. Ja, ik kan me zoals je uh, de, de casus nu voorlegt, kan ik met me spanningsveld uh, omschrijven. Wij zijn er niet op uit. Om, uh, om een andere brood uh, uit de mond te stoten. Je kunt nee, je nee, voorstellen dat, dat in een heleboel <laughs> situaties uh, er gewoon geen geld is en zeker geen geld over is op dat moment om ook nog iets uh, te doen aan een sociaal plan. Ja, en je... daar waar er daar waar een overeenkomst is met vakbonden om, uh, om, om private partijen in te huren en er geld ter beschikking is, willen wij ook daar, inderdaad behalve voor de uitstroomkant, um, ons niet intreden. Nee, oké. Okay. Nee, helder. De concurrentie tussen de reintegratiebedrijven, schuine streep en loopbaanadviesbureaus, is morend. Op het hoogtepunt zijn er 2000 geteld. Ja, dat klopt. Dat zijn overigens wel ja, dat zijn private bedrijven die op. ...op verzoek van het UWV-werkbedrijf en ook de gemeente een reintegratietraject uitvoeren. En daar is een, zijn honderden miljoenen euro's mee gemoeid. Dus er komen veel mensen op af die proberen een kraantje open te zetten naar zichzelf, denk ik wel. Dat klopt. Is er een soort controle op de reintegratiebedrijven, over hun kwaliteit? Uh, ja, er is sowieso een... ...kunnen de bedrijven een, zeg maar een keurmerk krijgen. Dat moeten ze natuurlijk verdienen. Tegelijkertijd vanuit het UWV wordt ook nauwgezet bijgehouden van wat het rendement is van de reïntegratie inspanningen. Mijn naam is Ruud Sreur en ik ben directeur-eigenaar van een reïntegratiebedrijf. En ik ben Marion Werger en ik ben loopbaanadviseur bij Bas Zaken. Dus je werkt bij hem? Ik werk bij Ruud. Ja, Ruud is mijn baas. Jullie zijn een soort onderaannemer van het UWV? Ja, zoals je het kunt zien. We hebben een mantelovereenkomst al een aantal jaar. Een mantelovereenkomst, dus zeg maar een overkoepelende overeenkomst. Daar staan allerlei afspraken in waar we ons moeten houden. Wat onze beloning is, wat de criteria zijn. Dat wordt elk jaar wordt dat getoetst middels een audit vanuit het UWV. En met die mantelovereenkomst zijn wij in staat om met persoonlijke coaches... die hier aanwezig zijn op het werkplein om uh, ja, opdrachten te krijgen voor reintegratie met name. Zit hier ook concurrenten van jullie? Nou, qua integratiebedrijf uh, zijn we de enige. Maar onze klanten zijn verplicht om naar meerdere bedrijven te gaan om een goede keus te maken. Dat willen wij zelf natuurlijk ook. Geen gedwongen uh, situaties. Maar om een voorbeeld te geven... als iemand hier komt maandags aan het bureau... en die komt van een coach... en donderdag belt hij op van ik kies voor jullie. Dan ga ik donderdags naar de andere kant. Dan maak ik wat basisafspraken of ik neem een nieuwe visie. Dan kan de klant vrijdag's komen en Dan, gaan, dan beginnen we ook. We wachten niet af op schriftelijke procedures. We wachten niet af op de juridische totstandkoming... van de overeenkomst voor de begeleiding. Nee, we beginnen direct met de klant aan het werk. Is dat een en dat risico werkt... voor jullie? Of, nou, dat is wel een, een juridisch risico. Maar in de praktijk bestaat dat niet. En mocht het zo zijn dat... Het een keer iets misgaat, naar de nou pech gaat, Maar dat, dat, dat is all in the game en uh, dat is verder niet erg. Ik zat even na te denken over je vraag. Maar wat ik altijd weer treffend vind, ook, ook bij dit vak... dat mensen die werkloos worden, is ook een stukje eenzaamheid komt erbij te kijken. En uh, ja. wat je ook hebt gedaan, het is een hele ongewone nieuwe situatie in iemands leven. En het hakt erin, hoe dan ook. En mensen zitten in één keer thuis alleen... Je mag er met je partner zoveel mogelijk over vragen praten, met de buren, met de kinderen, wat dan ook. Maar het is een, een, een moeilijk gevoel voor veel mensen en het wordt toch nog altijd onderschat. Overal ter wereld bestaan er op elk gebied heel veel afkortingen. Zo schreeuw je Wintersweek ook wel eens als W-Week of WW. En de WW wordt weer betaald door het UWV die sinds 1 januari dit jaar is samengegaan met het CWI, Vroeger het arbeidsbureau. Vroeger had je het CWI en het UWV. Het CWI en het UWV die zijn sinds 1 januari UWV-werkbedrijf geworden. Dat is een ingrijpende operatie, heb ik me uh, laten vertellen, want inmiddels hebben wij de nodige contacten her en der in de landen bij de diverse regio's. Uh, dat is geen eenvoudige operatie. En ik kijk even weer naar mijn linkerkant. Ik weet ja, dat dat zeer ingrijpend is. Wie staat nog CWI. Komt u van die tak uh, ingestroomd? Ik kom vanuit uh, die bloedgroep, ja. Bent u tevreden over de samenvoeging, hoe dat gegaan is? Of ik ben tevreden over? Ja, ben. Is dat het, het een is. Ja, het staat het staat aan. Het staat het aan? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nou ja, het is nee. niet zo erg op, het is uh, toch moeilijk uh, om organisaties samen te voegen. Dat is dat het. Het gaat ook. met pijn en ouwe. ja. En... ja. Ik denk dat op zich die samenvoeging dat daar heel goed op geïnvesteerd is. En waar we nu last hebben bij die samenvoeging, waar we last van hebben... is dat die instroom, dat zeg maar de marktontwikkeling, dat die economische crisis heeft toegeslagen. En dat we daar, daar hebben we last van bij nu het, het leren van elkaars werk... bij het tijd kunnen nemen om voldoende te overleggen van hoe doen jullie dat, hoe deden wij dat... wat is nou de beste mix en wat, wat kunnen we hiervan leren. De crisis had gewoon een half jaar later moeten komen... Nou, eigenlijk had hij helemaal niet moeten komen natuurlijk, maar nu die toch komt, was het voor ons in het hele fusieproces, is dit een extra handicap, laat ik het maar zo zeggen. Wessel achterover woordvoerder van UWV. In 2002 is UWV ontstaan, maar afgelopen jaarwisseling is CWI bij UWV ingetrokken, zeg maar, of... Ja, dan is het gefuseerd. Zijn er ook mensen ontslagen hè, in dit samenvoegingsproces? Niet direct, maar inderdaad zit er een bezuinigingsmaatregel aan... waar ook in staat dat er zoveel mensen moeten uitstromen. Ja. Is het een redelijke chaos? Nee, zeer zeker niet. CWI, UEV? Nee, het is, het, het, het is, uh, je zou het eerder een stroomleiding kunnen noemen. Ja, dat is volgens mij voor de klant is dat erg prettig. Want die moet uh, nog maar naar één loket voor ja. alle uitkeringszaken. Uh, en dat is wel zo prettig. Als jij een mop met het loket hebt, dan heb je maar één loket. Maar... Ja, ja, dan is er geen andere uitweg. Dan zou je nog naar een ander filiaal kunnen. Maar, maar het is UWV geworden uiteindelijk, totaal. Niet CWI, dus UWV heeft nee, gewonnen? Nee, of... uh, Nee, ik weet niet of dat zo'n strijd is. Volgens mij uh, is uh -huh. het uh, de strijd om de dienstverlening voor de klant... is door de klant hierbij gewonnen. Nou, beste luisteraars. Bij ons in de Achterhoek zeggen wij... de pap is op, tiet voor het scheidhuis. Oftewel, aan alles komt aan het goede. En aan het kwaaien. Dank voor uw aandacht en kom eens lekker op de borrelij in de buurtbunt van ons mooie Winterswiek.